Eberhard van der Laan wil nog een tweede termijn van zes jaar aanblijven als burgemeester van Amsterdam. Hij heeft dat vandaag laten weten aan de commissaris van de koningin van Noord-Holland Remkes. Daarna informeerde van der Laan de gemeenteraad. In 2010 volgde hij Job Cohen op als burgemeester van Amsterdam. Daarvoor was hij minister voor wonen, wijken en integratie in het kabinet Balken en de Vier. Jaren werkte van der Laan als advocaat in Amsterdam.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 In Zuid-Sulawesi wordt een passagiersvliegtuig met 10 mensen aan boord vermist. Een half uur voor de landing verloren toestel het contact met de radiotoren. De Indonesische minister van Transport zegt dat een reddingsteam is begonnen met een zoektocht naar het toestel. Aan boord zijn drie personeelsleden en zeven passagiers zonder wie twee kinderen. Indonesië heeft een slechte luchtvaartreputatie. Van de in totaal 63 Indonesische luchtvaartmaatschappijen hebben er maar vier toestemming om in het Europese luchtruim te vliegen. Het weer helder en zonnig, alleen in het noorden ook wat bewolking. Temperatuur tussen 16 en 18 graden. Er staat een zwak tot matige noordoostenwind. Morgen eerst nog zonnig, maar later vanuit het zuidwesten meer bewolking. Het blijft droog en de temperaturen zijn iets hoger, maximaal 20 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15, Europort Rotterdam, voor spijkenissen 4 kilometer. Er is politieonderzoek en de rechte rijstrook is dicht.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 Those days are gone. Now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Uh -huh. the time Great.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 Nachtzuster, op ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster, al ik de morgen Nachtzuster, tellen <totro> me bij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 Nachtzister, Nachtzister. Oh, oh, oh. Nachtzister, oh, oh, oh. de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzister, de pijn. Zie je hem, maak je naambaar van de zon schijnt.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 Van antwoord ook op tv. ZFM tekst tv op kanaal 45. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker?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 Ze hier in mijn armen, wat is ze mooi? Wat staat de tijd er goed? Ik knip in mijn ogen en zie ze steeds weer een beetje veranderd is. Maar hoe groot ze ook mag zijn, in mijn ogen blijven altijd. Lei.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 Pas si je leuk si je je je